In een documentaire van 20 minuten aan je voorbij is gerold. Oh, de beroemde cineast Vlenderberg lult weer uit. Zijn uh, ja, ja, per, wanneer wilde u mij opzeggen, meneer Vlenderberg? Wat zegt u nou? Ja, ik. zal zou toch weg moeten. Waarom, een god, Nou ja, ik. Ik was hier om uw moeder te helpen in het huishouden. Dat, dat heb ik jaren gedaan, met alle liefde. Maar ja, nou, het is.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 De doorzetste. <lacht> nou, nou, nou, Ze heeft dus nooit de moed bezeten om over dood en nalatenschap te denken. Nou. Jij bent. Jij bent inderdaad meester in de rechten. Jij kan doen wat je goed acht. Nou, dat is er van.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 Ik ga weg. Blijf je niet eten? Nee. Ik bedoel, ik ga voorgoed weg. Waar naartoe? Ik ben blut. Ik heb 20.000 gulden nodig. 20.000. Ach, toch niet zo bescheten, kerel. 20 mil is toch een schijntje tegenwoordig. Jij hebt hier voor miljoenen aan antiek Dat is niet voor miljoenen. Ik heb mijn antieke Chinese porselein, wat ik bij het leven nog van mij heb gekregen, geruild... Omdat ik, omdat ik er de pest aan had om al het verdriet wat eraan kleefde.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 ...en je zou het kunnen zien als biologie. Het gaat hier om, uh, om kleurenfilms met opname... ...nee, je is dus, uh, tamelijk realistisch hier, hè. Van uh, mooie naakte wijven met mooie naakte kerels. Mm -hmm. Ja, er is ontzettend veel vraag naar, hoor. Mm -hmm. ja. <laughs> er zijn zoveel industriële en andere zakenlui die erachter zijn gekomen... ...dat dat juist de verposing is om hun buitenlandse connecties mee te entertainen, hè.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 Meneer Tacoma, kijk eens dus wie er is Als u me nodig hebt, roept u me maar Ja, hoor Carol Dag Om Tom Hoe is het ermee? We beginnen niet over geld, Karel. Ik kan je niet helpen Kijk eens Ik heb een mooie plaat voor u meegebracht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 En een masseur om een handen, handje wat te activeren. Ik heb een dagverpleegster en een nachtverpleegster. Ik. Ik kan niet alleen zijn. Doe nou, doe nou. Komt om. Je ziet het wat somber allemaal. U moet vertrouwen hebben. U. wie dan? Het komt heus wel goed.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 Gek, hè? veel? nou raad u maar eens. Ja, misschien uh, weet ik veel. misschien wel uh, 2000 gulden. nee hoor nee iets meer. nog meer? <laughs> ja zeker. 3000? 800.000. Oh, acht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 Een pracht van een middeleeuwse sculptuur. Kan ook best, hè? Mm -hmm. Misschien kost het wel 10.000 euro. <laughs> misschien wel, ja. Er hey, is iemand aan de deur. Nou, kijk je. De bedelaars die weten het al. Oh, de post. Ik doe hem even op. Acht ton. En dit huis is zeker twee ton waard. Karel Vlenderenberg, je bent nog niet zo beroemd als je wel zou moeten zijn. Maar je bent wel miljoenair. Een telegram? Oh, kijk aan. De felicitaties stromen binnen. Wat is het? Ze um, uh, uh, toen...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 Irene, I... I'm You're crying. <laughs> no. <laughs> yes, damn it. You're so... You're so, You're a... The devil? I know. No. Oh, you're a wolf. Mm, that's why. Dames en heren, goedenavond. U hoorde een fragment en de titelmuziek van de met een Oscar bekroonde speelfilm Love is a Secret. Die hier alom in de landen draait als uh, Liefde is een geheim. Wat me over een uh, treffende vertaling lijkt. <lacht> ja, u hoort hem lachen. En u hebt hem natuurlijk al lang herkend, de hoofdstuk van dit portret. Een portret van een uh, beroemde Nederlander die nu bijna niet uit zijn woorden kan komen. Carol Vlenderberg.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 Nou, je kunt geen krant open slaan, geen blad lezen of er staat wel iets uh, over je. Ja. Ja, dat is een beetje gek, hè. Ik bedoel, het is... Uh, het is zo op niks gebaseerd. Kijk, de laatste jaren ben ik op, opeens top of the bill, hè, hier in Nederland. werkte ik in het buitenland als acteur en als filmer toch heel goed mijn brood had. Al, oh, dat is een beetje achteraangekomen. Maar ja, inmiddels heb ik leren inzoen hoe betrekkelijk alles is, dus...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 Ik, kijk, ik wil dit zeggen. Vroeger, hè? Vroeger werkte ik ook. Ik filmde net zo goed. En niemand zag dat. En de waardering van nu houdt niet automatisch in... voor mij dan, dat het toen beneden de maat was. Maar euh, als ik goed ben ingelicht... dan euh, heb je alle kopieën van vroegere films mm -hmm. uit de handen laten. Ja, ja, ze. Ja. ja, waarom? Ja, omdat ik er nu het geld voor had. Ja, kijk eens, Peter. Ik heb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 Ja. Ja. Dat ben ik altijd geweest. Vanuit uw familie, de Takuma van Oenstras Of van uw vaders kant, de Wellaard van Anderbeek? Jij zegt altijd u, hè? <laughs> Sorry. Nee, mijn uh, familie uh, had geen geld. Nou. nou de, ja, de Takuma's hadden het niet, niet voor mij, wil ik zeggen. Van mijn vaders kant kwam niets. Ik heb moeten roeien met uiterst geringe riemen. Ik behoor tot een schatrijke porseleinfamilie.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 Nou ja, ik ben uh, mede verantwoordelijk voor de cutting en de hele afwerking. Kijk, Andy Brest... Ach ja, die uh, beroemde regisseur. Ja. Ja, ze noemen hem de nieuwe Burkman, maar voor mij is hij de eerste Brest. Die heeft deze film vertaald naar celluloid om dat eens te gebruiken. En de cutter maakt het eindresultaat. Hij is erg belangrijk hoor. Belangrijker dan wie ook. Belangrijker dan jij? Ja, oh, stellig. Ja.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 Dood staat aardig te velden in mijn omgeving. Maar eerst... ...om Tom... ...Venne. En nou, juffrouw Hilde. U ligt wat je noemt er lief bij, juffrouw Hilde. Jong. Tamelijk mooi. Is toch een winst... Doodgaan en in een kist moet Dat je eronder wordt gestopt, waarbij in feite niets wezenlijks verandert. Zo'n gaaf oude meisjesgezicht. En niemand kan zien hoe ziek je eronder was.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 Altijd, juffrouw Hilde. Hilde, Hilde. Als je eens wist wat ik wilde. Ik wou het u er nog was. Zo gaat u zitten, meneer Gijsels. Wat denkt u? Uh, wat hebt u? Oh alles. Van vodka tot vloeibare hagelslag...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 En een papiertje. Nee, dat hoeft niet, ik heb een foto. Een foto. Wat nou, ben ik daar blij mee? Ik dacht dat het voor uw zoon was. Wacht uh... even. Alsjeblieft. Dank u. Sorry, Bonneur. Ja, Waarom praten we niet bij jou thuis? Luister eens, jij wilde mij spreken, hè, dus ik bepaalde plaats. Desnoods op ons directiekantoor. Luister eens, Bonneur. Jaren geleden, hè, toen ik in Berlijn probeerde op te klimmen.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 om hun eigen weg te kunnen gaan. En vanmiddag hebben ze me ronder gekregen. Ik heb gefaald. Je hebt gefaald. Harm Persijn, belaard van Andenbeek. Zich noemende Karel Vlenderberg. Gefaald. Als mens. ...en als bloed verwand. Ik ben wel degelijk familie van ze. Zo, raar. Doe je best wel op school. Denk eraan dat we hier... ...heel goed geen geen gaat kunnen gebruiken. De juffrouw had dat een... ...zo prachtig in borduren. Geef me een hand... ...hoe je naar de gaat. Voel je dat... Zo geven echte kerels elkaar een hand. En daarvoor borduren ze dan niet mee. En als er gesmeerde bliksem naar boven je was je met lekker fris koud water. en je gaat slapen met je ogen dicht te Dat zijn geels. maar moet moeten flink zijn. to ...dat zij in de maaies heeft gevonden in uw hoofdwerk. Wel, de heer natuurlijk dankbaar zijn voor uw hoofd en De tijd is er nog rond. Nu ben ik voor stuur in het schip. Met een sekerste, ja. Wel, ja. ik wil het daar veel meer kunnen doen. Bij ons Nederland is het geen mogelijkheid opnijden. En bij mij is het mekkaan het waarop voelen. Je moet leren staan in de spanning van je leven, schienerzoon. Ik ben helemaal niet helemaal. We moeten betalen. Zeg, we moeten betalen. de we moeten En dan, dan staat op zich op goede manier. En mocht ik ooit in de dan zal het natuurlijk veel minder moeite kosten om mijn zoetjes te brengen. Maar als kom ik met die bloeiende waslijf, dan moet die wel dat bezetten. je werken? Ik kom dat Ik word niet zo lang. Wacht even. Wacht Ik van een bijzondere theater aan de in zijn Ik niet blij? Hey. We waren gestraft lang niet uit, De mensen meiden ons te Vanavond weer Waarom? niet? Ik het Ik sta te ah, En hier ook. het schande ...waar ik de hele oorlog aan oh, heb Ik, de is wat het, ik heb een plaat van deze ampeerboom in Amsterdam. Die heeft de de boosens, het de de er besproken met de Ze ...vindt het schitterend. Alvijs, Ze hebben het disciplie gegeven... ...en een pracht uitgewerkt. Maar ik mag het zelf niet uitvoeren. Dat moet groepen mensen... ...door concrete vaak... Het ...en geen gillen Nou ja, ik... ...ik kon geen woorden aan. Het is zo intens als ze. Toen vroegen ze wat voor werk ...kundig laten zien de afgelopen jaren... ook geen oorlog is in de afgelopen jaren Vat heeft meneer Slenderberg Flinders... een bel gevuld. Want de andere, de andere had wel wat gepasseerd. Drie communisten die aan dezelfde Vijf illegalen de die allebei zijn ooggeschoten. Twee hadden de mijnen Engeland... al Daarom, Daarvoor moet alle mogelijke materiaal Jandert... zijn. Iedereen blijft vastgerold onder de verbanning. Oh, hij is heel geïnteresseerd. Hij heeft het erg druk, maar hij zou het als we hem lijn... uh, op korte termijn de... kon ontmoeten. Of, ehm, uh, op korte termijn? Van... Waar? Ja, in Londen. Maar, maar ik moet naar Londen. Mee ja, ik moet ja, gaan. Ik, ik moet, ik, ik moet maar. Help nou, alsjeblieft. Laat me niet in de een virus, ik ben 37. Maar geef me die kans kan. aan. Kintje, waarvan? En ik heb het niet. Ik, ik ook, ook niet. Wat, wat het ook kost? kost. Ja, mijn gijs, ik weet heel veel van Ja, ik, ik heb hier dan heel veel staan ik ben al 56. Ik twintig. Eigenlijk okay. um, Ik zal u helpen. Ja. En nee, niet alleen aan de gegevens, maar. beloof me dat, me dat u die hulp nooit, nooit. en nooit vermeldt. De oprichters, Sorry dat ik u in de reden maar... val, maar. hoe komt het dat, dat u zo veel voor die afweken? Uh, Eigenlijk. Bent u zo geïnteresseerd, geïnteresseerd in porselein? Nee, nee. Ik ben een klein zoon van de oprichter. Ja, maar. Maar... Wat moet Ik dan, ik, Uw, ik... <hij> e, u gaat niet veel maken. U denkt dat voor mij de beroemde Vlendorweg een beroemde slaatslag is? Ja. Dat is het ook. Ja. Ja. Boedersmoel Boe, en de diamanten. Nits haalt de borren. Dat staat daar morgen in de telegaat. Op die tijd waar wij gelijk hadden we zorgen over jou. Ja. En ik ook. Wat zou jij geschrokken zijn als je zelf had gegeven? Jullie maken niet alleen zakelijke vergissingen, ook en dat is erger, menselijk. Jullie maken niet alleen zakelijke vergissingen, ook en dat is erger, menselijk. Jullie maken niet alleen zakelijke vergissingen. God in de hemel. Jij weet dat dat mijn leven niet is. Ik ben helemaal, helemaal, helemaal Met je beroemde pseudoniem, je miljoenen, je middeleeuwse heilige maagden in weer schaduw je niet kunt staan.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 was het laatste deel van Bloesems van vuur, een hoorspelserie, boek De Porseleinen Spiegel van Olaf J. de Landel, bewerkt door Jos Brink. De regie had Jacques Besançon.